Voor vrouwen die op zoek zijn naar vrouwen. BeLove.nl ANWB, hoe kan ik je helpen? Um, ik moet mijn dochter ophalen, maar de stekker van mijn auto lijkt vast te zitten. Autopech? Met Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Ook voor je elektrische auto. Sluit daarom nu Wegenwacht Nederland standaard af met 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Met OptiMel kies je voor iets lekkers en iets goeds. Want Optimel heeft 0% vet en geen toegevoegde suiker. Begin de dag verantwoord met yoghurt of kwark. Of geniet van een drinkyoghurt bij de lunch. Optimel. Smaakt lekker. Voelt goed. Hey ondernemer, droom jij ervan om flexibel te zijn... zodat je kunt werken waar en wanneer je maar wilt? Niets houdt je tegen met Unlimited 5G van T-Mobile Ondernemen. Met ons supersnelle en betrouwbare mobiele netwerk... ben je altijd verbonden met al je klanten. Ondernemers, welkom bij de Unlimiteds. Tien uur, Joost hier, het Key Music Nieuws van Nu.nl. Iris Schut, goedavond. Goedenavond, Donald Trump wordt op het marktje geroepen. De commissie die onderzoek doet naar de kapitoalbestorming... wil namelijk zijn kant van het verhaal horen. Hij is de one person at the center of the story of what happened on january 6. So we want to hear from him. Er zijn al talloze hoorzittingen geweest over de gewelddadige aanval... maar vele antwoorden liggen bij Trump zelf. En hij moet verantwoording afleggen voor zijn daden. Tijdens het verhoor van premier Rutte bij de parlementaire enquête... over de gaswinning in Groningen was er weer een aardbeving. Pas bij Weerdum bij een kracht van 1,4 op de schaal van Richter. Afgelopen weekend was daar ook al de zwaarste aardbeving van dit jaar. Die had een kracht van 3,1. De metershoge vlam in Pernis bij Rotterdam... zal waarschijnlijk rond middernacht afnemen, dat zegt de Milieudienst. Sinds de afgelopen nacht brandt er een vlam van zo'n 90 meter hoog bij Shell. Komt door een storing bij het bedrijf... en dat zorgt voor stank en geluidsoverlast. Buurbewoners moeten het dus nog heel even uitzitten. Rond 12 uur wordt het minder. En baanwielrenner Harry Lavrijze is voor het derde jaar op rij... wereldkampioen geworden op de Keierin... In Frankrijk was hij opnieuw de snelste van allemaal. Al bleef het tot het einde nog wel spannend, hoor je bij Eurosport. Wie gaat hier die Nederlanders beslaan? Dat gaat natuurlijk niet lukken met Laf Grijze die sowieso op kop ligt. Hoogland die er straks nog overeenkomt. komt, wordt het een 1 tje Wordt het Laf Grijze? Wordt het Hoogland? Het wordt het voor Hoogland? Ja, Jeffrey Hoogland pakte inderdaad het zilver.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 En Flitsmeister meldt een vertraging op de A27. Utrecht-Gorkum tussen Houtensebrug en Lekbrug. 2 kilometer, 10 minuten vertraging daar. En twee controles op de A16 richting Breda bij 72.2. En de A200 richting Amsterdam bij 7.8. Het geluid van Q-Music is geraden. Ik denk dat het een brusteken uit de houten trekken is. Het is goed! Oh nee! Echt? Nee! Echt? Echt? Nee, dat meen je. Je wint 51.600 euro, je hebt het geluid geraden. Oh, ik sta hier te trailen, waarom oh. zo? Bekijk nu de video op QMusic.nl. QMusic, Joost Winkels. Oh, en in alle eerlijkheid, wat heerlijk dat het geluid is geraden, want dan kan ik nu eindelijk rustig slapen. Want wat is het toch al die tijd geweest? Een plusdeken, holy shit.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 Ja, houdt. Like music and how you remind me. Repeat. Repeat. Of niet? We zijn aangekomen bij ronde nummer 10 in Repeat of Need... voor Alok, Ellie Golding en Tigala. Ze doen het een beetje op de Nederlandse manier: sessies met mentaliteit. Ze doen het normaal, dan doe je al gek genoeg. De afgelopen dagen is het echt werkelijk waar hakken over de sloot. Dus nu is het do or die. Het is de laatste ronde. Als ze deze halen, nou ja, dan lopen ze de deur uit met een mooi diploma met een strikker om. Ze zouden natuurlijk ook kunnen struikelen voor de finish. De vraag aan jou, wil je Alba by zelf vaker horen? Zo ja, stuur dan repeat. Als je helemaal niks vindt, stuur je niet. En dan doe je uiteraard een gratis berichtje via de Q-Music app. Repeat. repeat. Een nietje voor Alba, By Myself, Alok, Sigala en Ellie Golding. Louise zegt een repeatje, ondanks wat iedereen zegt. Rianne zegt een repeat. Dani zegt maak dit alsjeblieft de alarm morgen. Dikke vette repeat. Tanja zegt dan weer een niet. Datzelfde geldt voor Hanneke. En ook Jeanette zegt nee, nee, nee, geen repeat. Goedjes Max en Jeannette. Emma die zegt gewoon een repeatje. Nick die zegt nope, dit wordt een dikke Struikel het dan maar... Melanie die zegt zeker weten, repeat. En Jacco zegt jammer dat Ellie Golding meewerkt aan dit gedrocht voor mij. En niet. Dan is daar Daisy. Ja hoor, lekker nummertje. Een repeatje van mij. Oké, okay, Kelly zegt het volgende. Repeat. Oké, okay, dankjewel. En Joey, goedenavond. Ja, zeker repeat. Eigenlijk alles van Ellie Golding is wel chill. Maar deze heeft ook wel een lekkere beat. Zeker. Nou, het is niet een, een, een voicebericht dat ik instort, maar het is Joey zelf aan de telefoon. Nou, Joey, ja, ik zou bijna willen vragen wat je ervan vond, maar dat heb je al gedaan. Um, voor ja, jou dus, dikke vetter, Piet. Ronde 10's hebben het gehaald. Ze gaan met een diploma naar huis. Dankjewel voor je stemmen, Tot later. Oké, okay, ciao. Hoi, hoi. Dat betekent dat ze het nu vol hebben gemaakt. Morgen in de Top 40 een nieuwe ronde van repeat, of niet? Met, jawel, het nieuwe liedje van Maan. Dat hoor je dan. blijven natuurlijk, ja. Met naar de Q Music ja. En de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 een beetje in de rats, want Louis Capaldi, Dean Lewis en Dermot Kennedy... zijn dus al de hele week voor mij een soort van één en dezelfde persoon. Maar dan heb je natuurlijk ook Dean Lewis Capaldi. En dan ook nog Tom Grennan hoort daar ook nog een beetje bij ergens. In mijn hoofd zijn al vier van diezelfde gasten... die ongeveer ook dezelfde soort muziek maken. Maar, ik kan er niet te veel over zeggen, maar binnenkort... binnenkort, groot nieuws over, jawel, dan moet ik het goed zeggen... Lewis Capaldi. Meer ga ik er niet over zeggen. Kygo, D&C EWI. Spin you around in de chandeliers It'll be here, like tears for tears You love No, I can't get enough Those are my cool, but I'm staying alive Dancin' on range to kiss the night You touch Oh, it fits like a glove Oh, it don't need drama I just need one word to get to you Tell me now, do you want it? Cause these dancing beats don't cry To do the rhythm they cry for you And every Saturday night the you ain't keep my tears of blue? And these blinded lights They shine so bright like we're on the moon I don't wanna dance I'm not the beat, no Unless it's with you I big.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 I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing beats don't cry, to the rhythm it's right for you. And every Saturday night that you ain't keep my tears blue. And these blinding lights, they shine so bright night we're on the moon. I don't wanna dance, I'm not the beat, no. Unless it's with you. I wanna dance another beat no Unless <laughs> it's with Unless it's with you, oh. Unless it's with you. With you. I don't wanna dance, I don't wanna dance, I don't wanna dance, I don't wanna dance, I I I wanna en Knok. Knok. Tegen de klok. Kijk, je zou natuurlijk een krant bij kunnen lopen. Je zou oude troep bij het golfveld kunnen zetten, dat weghalen... en dat eventueel weer opknappen en alsnog verkopen. Je zou jezelf ook, net als de rest van Nederland... eigenlijk bij de KVK kunnen inschrijven... en dan als lifestylecoach door het leven gaan... en op die manier een paar honderd euro bij snabbelen. Of... Je kunt nu het woord klok sturen in een gratis berichtje via de Q-music-app. En wie weet speel je dan zometeen mee met Knok tegen de Klok. Als je dan de klok op tijd weet te stoppen... dan krijg je dus een paar honderd euro. Ook ga je horen Elton John en Britney Spears... en Hold Me Closer en Fleming. Ik dans automatisch. automatisch. Kies voor gaan. Samen met je vrienden, vrij en onbezorgd op weg in je auto. Tassen achterin, deuren dicht...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 Met toetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax je met WTS. Betaalbaar bijleren. Kon je maar met je ogen open slapen? Kom kijken naar de mooiste boxprings van Alping. Ze zijn nu verkrijgbaar met hersvoordeel. En wat ook mooi is, dat voordeel geldt ook op alle Alping matrassen. Kom gerust langs in een van onze Alping winkels of bezoek onze webshop. Alping met liefde.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 Je pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer check je socialdeal.nl. Vier de winter in de Antillen met MSC Cruises. Ontdek met MSC het ritme van de Caribbean en de fijne zandstranden. Boek nu en bespaar tot 20% op uw wintercruise. Vluchten inbegrepen. Ga naar uw reisagent of msccruises.nl Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl bij TLC volg je woensdag de Bownguards. Soms huilen we met z'n allen, soms zijn we allemaal aan het lachen. Met z'n zestienen in één het huis. Het is warm, het is gezelligheid, we zijn er voor elkaar. Nieuw, volle bak bij de Bownguards. Woensdag half tien bij TLC. Lobby.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 Autogam, eerste hulp bij oorpijn, oorsmeer en jeuk in je oor. Ook voor ondernemers zijn er runners. Ga naar fotofon.nl slash zakelijk. Ondeugenddate.nl. de spannendste en stoutste datingsite van Nederland. Samen op avontuur? Via ondeugenddate.nl vind je in no time een spannende date. Door naar je vriendin te zwaaien tijdens het kiepen, de bal uit de kool geslagen...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 ...en schade voorkomen, zoals brandschade of letsel door onveilige elektra. Met de Interpolis elektrakeuring verklein je het risico op brand of een elektrische schok. Ontdek de voordelen voor jouw bedrijf op interpolis.nl. Interpolis. interpolis. Glashelder. Kun je rijden op de wind?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 Cue music. Yo, Avicii. Addicted to you. Hoor je zo meteen ook knok tegen de klok. Na Elton en Britney. Cue. Addicted to You bij Q. Ik heb tijdens mijn vakantie zijn biografie gelezen. Ik moet je toch eerlijk zeggen, nadat ik hem had uitgelezen... moest ik toch echt even een avondje bijkomen. Het is een mega mooi boek, supergoed geschreven... maar je leest eigenlijk ook een ongelooflijk neerwaartse spiraal. Je leest echt hoe die is opgegeten door die dance-industrie. Hoe die eigenlijk vanaf moment één dat draaien... helemaal niet leuk vindt dat optreden. Om dat eigenlijk dan een beetje dragelijk te maken... gaat hij heel veel drinken. Daarmee maakt hij eigenlijk dan weer zijn organen kapot. Raakt vervolgens verslaafd aan allerlei soorten pijnstillers om dan vervolgens eigenlijk verder te gaan op een soort dieet van pizza en taco's. Maar aan de andere kant vond ik het ook wel heel mooi... want je leest toch echt hoe muzikaal die jongen was. Echt de Mozart, zou ik bijna willen zeggen, van deze tijd. Alleen is het toch helaas een boek zonder happy ending. Maar als je de kans krijgt om dat boek te lezen... ook al ben je niet per se een muziek- of een dance-liefhebber... het is echt mega, mega, mega mooi geschreven. Dus ga dat zeker checken. Klok tegen de klok komt eraan. Jouw kans op een paar honderd euro. Na mijn vriendje Fleming automatisch. Ik kan er niks aan doen.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 Stiekem aan het tikken met je linkervoet. Ik kijk je aan, zie het, je door de schaduw.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 What I did when I was a 90s kid Direct 90 90's keer. Knok. Knok. Tegen de klok. Hé, hey, hallo Jesse. Hallo, avond. Hallo, hallo, hallo. Vouw je jezelf nou iedere dag op in die Fiat 500? Gewoon iedere dag weer? Ja, meestal wel, ja. Klopt. Samen, Jesse. En dan hebben we het niet over zomaar een Fiat 500. Dan hebben we het over een Fiat 500 uit het jaartal? 2002. Ja, dat is gewoon helemaal opgevouwen in... Ja, dat is echt, echt een knakenbak gewoon. <laughs> um, Jesse, je wil graag uh, meespelen met klok tegen de Klok omdat je we gaan voor een nieuwe auto. Welke auto moet dat zijn? Ja, ik, ik zit nog te twijfelen, maar ik denk of een Ibiza of een uh, Volkswagen Polo. Zelt Ibiza of een Volkswagen Polo, oké. Okay. Wat moet dat kringen kosten, kringen? Ja, wel rond de, rond de 12.000 euro denk ik. Ja, nou ja, het is al een duur dagje voor Qmusic. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen... maar 51.600 euro is er al uitgegaan... bij het geluid vanochtend bij Mattie. Um, uh, Domin verdubbel je salaris... is vandaag al gebeurd. Kai heeft al een keer knok tegen de klok gespeeld. Dus ja, Jesse, ik weet niet precies wat er nog over is... van onze financiële afdeling... en dan wel het bedrag in de klok. Maar um, ja, we gaan gewoon ons best doen, oké? Okay? Nou ja, ik hoop het. Ik hoop het. Komt goed. Stopt dat ding daar bij 3 euro. Dat is helemaal, helemaal leeggetrokken. leeggetrokken. Jesse, uh, daar ga je... Stop de klok, hè? Ja. Oké. Okay, goed. Goed. 51 euro. 98 euro. Zo, ga dat even. 163 euro. 189 euro. Stop. Ah, we stoppen de klok voor Jette. En applaus! APPLAUS! Nou Jesse, ik heb hier zicht op onze financiële afdeling. Die zitten echt in een zakje te ademen hoor. Die kunnen niet meer. Het is echt nu voor vandaag uh, bijna klaar. Um, de vraag is wel, hoeveel had het kunnen zijn? Want de klok tikt echt nog even door. Luister mee. 217 euro. Oké. Okay. 236 euro. 291 euro. Oh Jesse, daar gaat hij. 368 euro. Jesse. Oh, uh. 381 euro. Oké. Okay. Yeah. 406 euro. 512 euro. Ja. Jesse, 512 euro had het kunnen zijn. Ja, ja ik had ook liever het geluid gehad vandaag, maar ja, dit, dit is ook wel prima, toch? Nou ja, ja oké. Okay, ja, nee, ja, ik ben op dit moment ook aan het werk, dus ik verdien sowieso, sowieso geld. Het is allemaal dubbel. Jongen, Jesse, geld maken terwijl je al geld aan het maken bent... ...zo worden de rijken natuurlijk steeds rijker. Jesse, we gaan 189 euro naar je overmaken. Die 512 hebben we er nooit meer over, oké? Okay? Ja, dat gaan we doen. Dank je wel. <laughs> Tot later, man. Hoi, hoi. Oké, okay, ciao. Hoi, de nummer 1 van Nederland komt eraan. David Guetta, BB-Rex, daar hoor je naar Alicia Keys. He's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy.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 eventueel ook morgen weer in de top 40. David Guetta, B.B. rexta I'm Good, Blue. Daar ben die bij Q-Music. Vraag aan jou, ben je onderweg naar een drive-thru? Het zij een Favo drive-thru, het zij een Burger King, het zij een Mac Drive. Als je nu onderweg bent naar een drive-thru... meld je dan even via de Q-Music app, want zometeen de grote drive-thru quiz. Als je zometeen twee van de drie vragen goed weet te beantwoorden... dan win je dus jouw bonnetje... Van de drive-thru. Dus dan bepalen, betalen wij gewoon je hongerklop. Dat is toch lekker? Als je mee wilt doen, stuur dan even je drive-thru via de Kimmy's. Dus het belangrijkste is dat je er nog niet doorheen bent geweest. Zometeen heb ik het nieuws van 11 uur met de Iris. Wat zit daarin? Het is druk bij adoptiebureaus door het gedoe rond het programma Spoorloos. En veel voetbal vanavond. Jack Jones. De kapper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 Vlieg met Corendon naar Gambia. Nu vanaf 449 euro. Corendon. Welkom in mijn keuken. Ja, want we hebben groot nieuws. We zijn begonnen met het nieuwe programma. Maar wie heeft er tegenwoordig nog tijd om uren in de keuken te staan? Relax, we gaan het gewoon samen chef. En we gaan het ook nog snel doen. Over. Kijk nou, vier ingrediënten, twee minuten van je tijd. Let's go. Dat lijkt me een heerlijk plan. Dit is snel met Elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen. Op kanaal 24.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 Jack's Casino. You're welcome. Petplan, de zorgverzekering voor je huisdier. Nu 10% korting op petplan.nl Tele 2 is er voor de early birds. Want de nieuwe Google Pixel 7 is nu al bij ons te koop. Ga naar tele2.nl en bestel hem meteen. Niet alleen jouw kindje maakt van alles voor de eerste keer mee. Voor jou als jonge ouder is ook alles nieuw. Van het eerste hapje maken... Via de eerste verjaardag... Tot de eerste keer wennen op school...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 Uh, oh, is het lastig balanceren? Oh. Daarom nu bij Kruidvat tweede halve prijs op al het speelgoed. En elke week nog eens 10.000 actieproducten die het leven weer wat goedkoper maken. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Beelove.nl Voor vrouwen die op zoek zijn naar vrouwen. Beelove.nl Een nieuw kleed, een andere bank of iets leuks aan de muur. Soms heb je gewoon behoefte aan iets nieuws. En dat geldt ook voor ons. Dus hebben we bij IKEA weer nieuwe producten. Kijk op IKEA.nl of kom langs in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Heb jij ook zo'n zin in een sleepoverparty met je bestie? Zet dan zondag 20 november in je agenda. Want dan vindt de Cosmopolitan sleepover plaats in het Ink Hotel in Amsterdam. Een avond en nacht vol entertainment, workshops en een mega goed gevulde goodiebox zorgen voor de best night ever. Check Cosmopolitan.nl voor meer informatie. Tot zondag 20 november! Hey ondernemer, droom jij ervan om je bedrijf verder uit te breiden? In Nederland of zelfs daarbuiten? Niets houd je tegen met zakelijk internet van T-Mobile Ondernemen. Met ons supersnelle en betrouwbare netwerk ben je altijd verbonden met al je filialen. Ondernemers, welkom bij de Unlimiteds. Een het over elf, Joost hier, het Kimisicnieuws van nu.nl. Iris schudt goedenavond. Goedenavond. Veel onrust bij adoptiebureaus door Spoorloos. Het gaat vooral om adoptieorganisaties in Colombia. Deze week werd bekend dat de deelnemers van Spoorloos aan verkeerde biologische ouders zijn gekoppeld. Dat leverde zeker zes mismatches op. De adoptiebureaus krijgen nu veel vragen of DNA-testen wel goed zijn afgenomen. Er komt eindelijk duidelijkheid voor ondernemers... die te maken hebben met torenhoge energierekeningen. Het kabinet overweegt om de helft van de kosten te vergoeden. En dat is bedoeld voor ondernemingen die veel energie gebruiken... zoals bakkers en sauna's. Die waren trouwens ondertussen al crowdfundingsacties begonnen... zoals deze bakker in Lexmond. Een buurvrouw die zegt, ik een dag mee moet werken, graag. Ik, het kost niks, dat doe ik graag. En een ander zegt, uh, wil je 5 euro hebben... En, uh... Ja, op die manier begon het idee te groeien dat we dat gingen durven vragen. Ja, inmiddels hebben ze al 14.500 euro opgehaald. Maar binnenkort nog meer steun dus. Er wordt nu een laatste hand gelegd aan het pakket van de overheid. Een familiedrama in kampen vanmiddag. Een moeder is daar met twee van haar kinderen in het water terechtgekomen. Een meisje van één jaar heeft dat niet overleefd. Een derde kind wist op de kant te blijven. Het is niet duidelijk hoe het heeft kunnen gebeuren. En PSV heeft in de Europa League gewonnen van FC Zurich en het was een makkie, het werd 5-0. Feyenoord speelde voor de tweede keer gelijk tegen Midjiland. het werd 2-2, toch is Justin Bijlo wel tevreden. Ze kwamen wel voorsprong, maar ik denk dat we sowieso beter voor de dag kwamen als vorige week. Ik denk dat we gewoon doorbleven gaan met voetballen en proberen naar de kansen, op zoek gaan naar kansen. AZ kwam ook nog in actie, zij verloren in de Conference League van Apollon met 1-0. En dan nog het weer van Weerplaza. Er geldt behalve in het zuiden code geel vanwege dichte mist. Het is een graad of 10 van 8. Morgen bewolkte dag met vooral in het zuidoosten wat regen en maximaal 16 graden. Een controle gemeld door Flitmeister A200 richting Amsterdam bij 7,8. Het geluid van Q-Music is geraden. Ik denk dat het een plusteken uit de houder trekken is. Het is goed. Oh nee. Echt? Nee. Echt? Echt? Nee, dat ben je. Je wint 51.600 euro. Je hebt het geluid geraden. Oh, ik zag je te trillen, mijn maar... ja. zo? Bekijk nu de video op QMusic.nl. QMusic Joost Winkels. Zo meteen een nieuwe ronde van de Drive Through Quiz. Als je onderweg bent naar een Mac Drive bijvoorbeeld. En meld je even via de QMusic-app. Dit is Jax Jones. you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 got me off the ground out of control and I can't stop climbing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 Ik en all these nights bij Q. Ja, het is dan de hoogste tijd voor een nieuwe ronde van de drive through Quiz. Ik zeg een hele goede avond tegen Acelia. Goedenavond. Hallo. hallo. En ik zeg ook een goede avond tegen Joey. Hoi, goedenavond. Hallo, hallo, hallo. Um, Acelia, toch even een vraag aan jou. Na welke ja. drive-thru ben jij onderweg? Uh, naar Hoge Zand. Oké, okay. en vond je echt dat je gewoon een drive-thru snackie had verdiend? Ja, zeker. Na onze wedstrijd wel, ja. Oh, wat heb je voor wedstrijd gespeeld? Oh, een volleybalwedstrijd. Oh, en heb je gewonnen? Nou, niet. we hadden een beetje een scheids tegen, maar ja. Oh, oké. Okay. U heeft wel onze avond nu gemaakt. Dat ik jullie avond heb gemaakt. Ja, ja. Oh, oké. Okay. Wie, wie, wie is jullie, zeg maar? Uh, ja, uh, u en uh, de academici. Nee. nee, maar jij zit met iemand oh, oh, in de auto. Oh. Ja, ja. Uh, klopt. Ik zit met Sabrina en uh, Loes in de auto. Oké, okay, met z'n drieën. Achelia, ja. zou je de telefoon iets beter in je oor kunnen houden, kan ik je zo meteen goed verstaan. En Joey, ja. goed, goede avond. Jij bent onderweg naar welke drive-thru? Ja, ik sta in de McDonald's in, in Waalwijk, alleen die is echt heel erg druk. Ah, ja, want in Waalwijk zeggen <laughs> ze natuurlijk altijd, you never walk alone, Joey. Dus ja, nee, dat lijkt het op. Joey, waarom heb jij een je verdiend vanavond? Ja, ik was nog aan het werk en ik had honger, dus ik denk, ik ga even snel uh, langs de drive. om nog, uh, nog wat eten te scoren. Ja, dus. Fantastisch, zo is het. Ja. Hey jongens, we gaan de drive-through quiz spelen. Ik heb zo meteen drie vragen. Als je zo meteen het antwoord denkt te weten, dan moet je dus op de klakson rammen. Oh, oh. Ja, dat was okay. jullie even niet verteld. Uh, nee. Achilia, mag ik even jouw toetertje horen? Ja hoor. Nou, dat is heel duidelijk. En Joey, je mag ik ook die van jou even horen? Ja. Er zit een mooi toonverschil in. Ah, ja, word meteen teruggetoeleerd. Ja, nou gaat nou gaan de hier. Gaan, gaan ja, dat krijg je. <laughs> um, jongens, twee van de drie antwoorden moet je goed hebben. Dan maak je dus kans op jouw bonnetje. Dus wat je nu gaat bestellen, dat betalen wij dan in dat geval. Jongens, spits de oren. Vraag nummer één komt hij ja. aan. Luister goed. Als je het weet... Oh, ja, ik ben hier gestopt, ik ben hier oh Joey, moet je nu bestellen? Ja, nee, er komt een vrouw hier, maar ik ben op die muziek. hoor. Oh. Ja, Joey, of je moet oppakken. dan heb je automatisch verloren, dat kan natuurlijk ook. Nee, nee, okay. Komt ie aan, komt die aan. Luister goed, vraag nummer 1. Hoeveel calorieën zitten er in een Big Mac A 135, B 525 of C 1220? Ja, dat was Achelia die als eerste op de zo yes. randde. Wat denk jij dat het goede antwoord is? Wij denken dat het B is. B is inderdaad hartstikke goed. Ja! Mm. Achelia, oké. Okay, je hebt voor nu één punt gescoord. Top. Oh. Maar uiteraard... Ja, iedereen gaat natuurlijk meest toeter wat verschrikkelijk. Vraag nummer twee. De Britse vrouw, Lia Shutkeever heeft dit jaar het wereldrecord... chicken nuggets eten verbroken. Maar hoeveel nuggets drukte zij in haar wang in één minuut? Was dat A9, B14 of C19? Oeh, dat was weer Achelia die als eerste op de toeter ramde. Achelia, wat denk jij dat het goede antwoord is? Wij gaan voor C. Je gaat voor C, antwoord 19. In één minuut? Ja. Atjeli, ik heb goed nieuws, dat is hartstikke goed! <tie> nou, dat heb ik dus verloren al. Wat zeg jij? Dan heb ik al verloren, denk ik. Ja, Joey, dan heb jij inderdaad verloren. Want Atjeli, heeft twee antwoorden goed. Gefeliciteerd! Ja. Ja. Dank je wel, man. Dank je wel. Ja, um, Adjelia, dan maakt het toch nog iets goed hè, op deze avond. Dat is toch wel lekker. Ja, dat is echt wel um, De vraag is nu: wat ga je bestellen? Uh, nou, uh, we gaan. Uh, drie milkshakes Drie milkshake En wat een Big Mac. En uh, cup nuggets gaan we bestellen. Atelia, iets makkelijk.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 wanna talk about us. Try to leave it behind. One drinking and you're out of my mind. not I to get out. Maybe I'm on the high and you're alone going out of your mind. But I'm here up in the club. And I don't wanna talk. So don't call me. So call me up. stuck up the in the first time. I'm in the first time. I'm in the first time. I'm stuck in the first time. I'm in the first time. in the time. Put up in I'm stuck in the first in the in the first time. in the I'm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 Call me up Q Music That's my Hit Q sounds better Better with you James Arthur in Questions bij Dan Jaap Rezema, geloof het of niet. Maar hij heeft dus nog ooit een pizzeria gehad... met zijn goede vriend, jeugdvriend kan ik bijna wel zeggen... Sander Schimmelpenning. En hij had het toch iets te veel geromantiseerd. Zo vertelde hij dus in de podcast van de beste zangers... waar hij dit jaar aan meedoet. Luister even mee, dat ging zo. Het liep als een trein en wij dachten... wij komen daar dan als de eigenaren af en toe even langs. En dan drinken we een biertje en dan zeggen we of alles goed gaat. En uh, dan worden we heel rijk. Nou, uh, de kok die had ons bestolen in de eerste week. Uh, de bediening kwam niet opdagen. Wij hadden nog nooit iets met horeca gedaan. Dus dat bleek wel iets moeilijker dan gedacht. En uh, uh, toen hebben we dat toch nog twee jaar volgehouden. Het eerste jaar heb ik denk ik een heel jaar in de keuken gestaan... om pizza's te bakken, schoon te maken. Uh, het was echt een hel. Oh, wat lijkt me dat toch, <lacht> dat toch verschrikkelijk. Het is jammer dat daar geen camera op heeft gestaan. Maar dat was natuurlijk gewoon een fantastische real-life soap geweest. Jaap Rezema, hij scoort de hit dit jaar uit Beste Zangers. Dit is Grijs bij Q-Music. Alles is veranderd. Alles is hetzelfde. Alles is kapot. Alles doet het norm. Alles staat stil. Alles gaat door. Alles heen. Er is niets meer.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 and that Maar ik kon verliefd, er kon een volker van zorgen zijn. Zeg zou toen ik jou nog had, want alles is Q, music. Yeah. Q sounds better, Q sounds better with you. Uh. The waiter just took my table and gave it to Jessica Simms oh, I guess I'll go sit with Drum Boy. At least I'll know how to hit. What if there's songs on the radio that somebody's gonna die? I'm gonna get in trouble. My ex will start a fight. Nah nah nah nah nah nah. He's gonna start a fight. Back music da -da -da -da -da -da -da. We moeten even Achelia terugbellen. Uh, zojuist won zij in de drive-thru quiz. Um, en het idee daarvan is dat wij dan bijna natuurlijk... als je die drive-thru quiz wint... Uh, bij je bonnetje betalen. Hallo, Hallo Achelia met Joost. Hi. Nou, ik vind dit echt superschappelijk. Ja. Maar als ik jullie was... had ik het er helemaal van genomen. Um, ja, jullie winnen zojuist je bonnetje terug. Jullie moeten nog bestellen... En wat krijg ik ja. voor bonnetje? Met drie personen een bedrag van... <laughs> Jawel, Athelia, je mag het zeggen. Ja, 16 euro nog wat was het. <laughs> ah ja, Athelia. onze financiële afdeling... die heeft vandaag al zoveel geld moeten overmaken. Als ik jou was, zou ik nog even terug gaan naar die toe. en dan zou ik nog even een rondje doen. Ja, het is wel een beetje jammer, dat we zijn alweer weg. Oh. Ja. ja. Oké. Okay. Maar dank u wel voor het terugbellen. ja, nou ja voor mij had het gemogen. Maar 16,95 euro. Applaud! Dames, laat ons maken. Kom, Jij ja, komt goed. Okay. Hoi, hoi, doei, doei. Tot ziens, daaai. Ja, ik had het wel geweten. Ik had natuurlijk nog even drie rondjes McDrive gedaan. Goed, zo meteen een vergebelietje. We gaan terug naar 2005. Deze week alleen maar vergebelietjes van Keen. De vraag aan jou: wat was dit ook alweer? When you, when you en als je het weet, mag je doorsturen via de Q Music App.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 Nu bij Tric Pleister alle Olé gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Neem je nu bij T-Mobile de Google Pixel 7 Pro, dan krijg je er gratis Pixel Buds Pro bij ter waarde van 199 euro. Check T-Mobile.nl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 Ben jij wel toe aan een beetje spanning? Zet dan in op een nieuwe job als casinomedewerker bij Jack's Casino. Wil jij snel verzekerd zijn van een toffe en flexibele baan bij Jack's Casino? Solliciteer dan nu via werkeninhetcasino.nl. Jack's Casino, you're welcome. Ben jij al bespaarklaar? Check voor handige tips energiedirect.nl slash bespaarklaar. Deze week de bonus. Alle AH schoonkipfiletblokjes 1 euro korting. Alle AH Greenfield stoofvlees per 100 gram 1,19. Alle BCL, tweede halve prijs.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 In het comfort van een duurzame ontworpen interieur vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Kwestie van geduld. Groot nieuws. De Ladies Night film van deze herfst. Ga niet met je trouwen hoor. Een avond die je niet wilt missen. Kwestie van geduld. 19 oktober Ladies Night.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 Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit en rijdt. Ga naar fbto.nl. Jij kiest FBTO. Q-Music. Joost Winkel. Goldband, noodgeval komt eraan ook Katy Perry na Medusa en James Carter. Yeah. Yeah. One more drink, she said. I think I'm losing my head no, now will my...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 Chain Through the Rhythm bij Q-Music. Zometeen terug naar 2005 met een vergeten me Eerst Haagse trots, want in navolging van Anouk, Direct Kane en Remo van Barneveld komt ook uit Den Haag. Ja, we doen weer een paar supersterren bij. Namelijk de mannen van Goldman. Ze doen goede zaken. Huidige nummer 6 in de top 40. Dit is noodgeval. And so fun. B. een come around again. Katie, goedavond. goedenavond. Goedenavond. Het is Katie. Katie, um, ik heb van horen zeggen dat jij dus liedjes hoort... en dan ze afneuriet en dan de titel een artiest weet. Nou, artiest niet, maar titels daar kan ik soms wel achterkomen, ja. Oké, okay, oké. Okay. Op maandagavond heb ik wel eens een spelletje dat heet Toonaangevend. Daarin laat ik dus zo'n eerste toon horen. En dan is de vraag wat is de titel, of in dat geval de artiest... Katie, we zouden natuurlijk heel lang over het vreemde liedje kunnen babbelen. We zouden ook een nieuwe ronde kunnen spelen van toonaangevend. Oh ja, uh, ja uh, uh, ik weet het niet, maar uh, kies jij maar. Heel dat begin, waar ken ik die gitaar? Wat is het? Passie, ja, of die van Kiss Kiss? Wie weet toont aan dat die toonaangevend... Nou ja, Ketty, en zo ben je ineens beland in een nieuwe ronde van Tona Geefend. Ja, oké. Oké, oké, let's give it a try. Um, we gaan spelen. Aan jou de vraag, wat is dit? Oh ja, ik ken hem wel, maar ik weet hem niet. Ja, maar Ketty, dat is nou de hele crux van het spel. Neurie hem af. Ik ben af. heel slecht in het spel. Ja, maar. Hè? Mag ik hem nog een keer horen? Ja, ik ken hem. Wow. Nou. nu hem af dan? Ja nee dat, dat, ja, dat is dat is genant. Hey, ja ja. Cathy. Ja. Oké. Okay. Ik weet het niet. Het was hard te say goodbye ronde. It's hard to say goodbye. Ja zie je. Oké. Okay. Ja. Zullen we nog eentje proberen dan? Ja is goed. Oké. Okay. Nee, die ken ik helemaal niet. Nou hou daar nou toch op. Dat ken je wel. Nee. Nummer nee, 1, nee, Uit ik. de top 40, nee? Oh mijn god. Ja, nee. Ja, nee, deze wist ik echt niet. Oké, okay, nou, Kitty, nog één dan. Ja, ik weet, de, ik weet deze naam niet. Dat is, zo, uh, dat is die vent die, die zo half Spaans zingt. Ja, <laughs> ja, is ja. inderdaad nee, nee, nee, die man die half Spaans zingt, ja. Ja. Ja, de vraag is, wie is het dan ook alweer, ja? Ja, Rolf Sanchez, maar ja. ik weet de titel niet. Nou, Mas, Mas, Mas. Oh, ja. mas. ja. Mas, mas. Hmm. Ik had toch het voorgevoel dat je iets beter zou zijn in dit spel. Zullen we nog eentje doen dan? Gewoon even voor de... Zo voor de... Ja, nou is goed. De laatste. Oké. Okay. Mag ik hem nog een keer horen? Ja. Nee, deze weet ik niet. Sorry. Ja... Nee, dus... Ja... M&M, ja, dit is heel erg. Dat je het niet weet, bedoel je? Of ben je een ja. M&M fan? Ja, nee, dat ik het niet weet. Nee, nou ja, goed, Ketty, uh, kunnen we er niet zoveel meer aan doen? Kunnen we niet meer zoveel. Ik dacht, <tie> dat, je, ik dacht dat je beter zou zijn in het spel. Dat is oké, okay, dat is oké. Ketty, wat wel dan de grap is. Ik liet net een klein stukje van het vergeven liedje van vandaag horen. En toen zei jij ja. meteen: dat gaat dan om band break van Kees! Ja. Ja, ja, ja, dat weet ik dan weer wel. Dat weet je dan weer wel. Cathy, we gaan uh, terug naar 2005. Heel erg bedankt voor het raden en ik wens je een hele fijne avond. Zelfde, uh, fijne oh, uitzending. Break vergeven Gabrieljaar 2005. Stometeen, na middernacht, hoor je een klein stukje van nieuwe muziek van Queen. Dat is vandaag uitgekomen met, jawel, Freddie Mercury. En het is vrijdag, dat betekent ook Nieuw Music Friday. En er is een liedje uitgekomen. Dat is eigenlijk vandaag uitgekomen. Hij kijkt me hier al de hele week aan. Ik moet hem zo wel even draaien. In het verkeer zit je niet op je telefoon. Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono? Mijn je hebt?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 Ja, beter hier. Hey, ik bel je, want bij Lapara krijg je nu 5 grieven. En onbeperkt bellen, voor maar een tientje per maand. Lapara, Simoni, doen! Voor 11,99 euro kan je een matige dagschotel in de kroeg eten... of net genoeg tanken voor een paar kilometer, of...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 Jack's Casino. You're welcome. Een voordelige iPhone bij je sim-only? Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt. Op kinderboeken.nl Als ondernemer zorg je goed voor je bedrijf. Inspelen op veranderingen, risico's nemen om te groeien en schade voorkomen. Zoals brandschade of letsel door onveilige elektra. Met de Interpolis elektrakeuring verklein je het risico op brand of een elektrische schok.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 zo'n lege batterij. Wat doe jij ermee? Ik lever hem in en geef hem een nieuw begin. In elke lege batterij zit nog een dikke, vette plus. Inleveren dus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. ondeugenddaten.nl, de spannendste en stoutste datingsite van Nederland. Samen op avontuur? Via ondeugenddaten.nl vind je in no time een spannende date. Lege batterijen... Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. BeLove.nl. Voor vrouwen die op zoek zijn naar vrouwen. BeLove.nl. Ik ga mijn steentje bijdragen. Ik ga elektrisch rijden. Wat goed van je. En je krijgt subsidie, toch? Ja, vanaf januari pas. Echt niet? Bij Opel krijg je nu al Opel-subsidie. 2950 euro op een nieuwe 100% elektrische Opel Corsa E. Met een sportief design, pittig karakter en 8 jaar garantie op de batterij. Opel, heel Holland elektrisch. Zo, dat is geweldig. Wat zeg je? En, dat het een topdeal is. Hè? Huh? Een superdeal. Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl Ik vaar mijn met het mooiste uitzicht. Met de trein door Europa, hoe anders? Ontdek al onze bestemmingen op nsinternational.nl Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl Hé, hey, hou je vast, want er is weer een snelpakker van KPN. Een tijdelijke topdeal die je echt niet wil missen. Als je nu een internet- en tv-abonnement afsluit... dan betaal je 12 maanden lang maar 35 euro. Ja, je hoort het goed. Een heel jaar 35 euro per maand.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 Contact middernacht, Joost hier. Het Q Music News krijg je van gert Keuler. Goedenacht. Een drama in Kampen waar twee kinderen en een vrouw... in de rivier de IJssel terecht zijn gekomen. Medewerkers van DHL die het zagen gebeuren... hebben de drie uit het water gehaald. Maar een van de kinderen, een eenjarig meisje, overleed in het ziekenhuis. Het is nog een raadsel waardoor de drie in het water vielen. De Tweede Kamer vindt het heel erg dat prinses Amalia... vanwege haar eigen veiligheid thuis moet blijven... en niet met vriendinnen op stap kan... De VVD noemt het heftig en de PVV verschrikkelijk. Amalia wordt streng beveiligd sinds er aanwijzingen zijn dat criminelen mogelijk een aanslag op haar willen plegen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima vertelden vandaag wat dat voor haar betekent. De kans is klein dat oud-president Donald Trump voor de commissie verschijnt die de aanval op het Amerikaanse parlementsgebouw onderzoekt. Ze willen weten of Trump verantwoordelijk kan worden gehouden... voor de bestorming begin vorig jaar, waarbij doden vielen. Hij krijgt een oproep om onder Ede te getuigen. Op social media zegt Trump dat de commissie er alleen maar is... om verdeeldheid te zaaien onder Amerikanen. En in Eindhoven zijn vijf rellende voetbalsupporters opgepakt. Voor de wedstrijd psv jury gooiden ze in de binnenstad... met tafels en stoelen naar de politie. Drie agenten raakten daarbij licht gewond. De daders waren supporters uit Zwitserland. PSV won de wedstrijd trouwens gemakkelijk met 5-0. Het weer van weer online. Vannacht plaatselijk mist. komt af naar gemiddeld 10 graden. Overdag bewolkt en in het zuiden en oosten wat regen. Het wordt dan 15 graden. En flits en 2 controles. A2 richting echt, ja dat is echt waar, bij 207.5. En de A200 richting Amsterdam bij 7.8. Joost Swinkels. Het is vrijdag. Dat betekent in Muziekland altijd nieuw Music Friday. Hij kijkt me de hele week al lachend aan met zijn guitige koppie. Zometeen hier Joost, asjaar van de show. You, you, you you. You. with you. I was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 Bye, Queen. En Somebody to Love. Toch vet, vandaag is er dus postuum nieuwe muziek uitgekomen van Queen samen met, jawel, Freddie Mercury uit 1989. Luister even mee, klinkt zo. Feesten de is your het? Gewoon jaren later weer vinden en helemaal op kunnen poetsen. Zometeen nog meer Nieuw Muziek en Nieuw Music Friday. Jawel, de nieuwste van Joe, stagiair van de show. Ja, jij, hoor je zo. Want jij geeft mij die high adrenaline. Geef mij een medicijn. Wil meer van je love. Ja, ik wil nog één, twee, drie. Oh, laat me weer vliegen. Ik wil niet dat het stopt. Traas, hier, probeer het maar ik slaap niet, het gaat niet Want jij, jij, jij bent zoet als wij jij, ik jij. John's Blue Tower Hour en Ritual bij Key music maakt het 15 minuten over middernacht. nieuwe dag is aangebroken, de vrijdag. En dat betekent altijd in muziekland New Music Friday. De dag dat artiesten hun kindjes in de wieg leggen en jou de vraag dan eigenlijk een beetje... ja, wat vind je ervan? <tosses> ik pak er altijd één terug uit waarvan ik dan denk, ja... <tosses> ik heb de hele dag een soort kikker in mijn keel. Uh, ik pak er dan altijd één trek uit waarvan ik dan denk... ja, dat moet je echt even gehoord hebben. In dit geval gaat het om de man die ik nu eigenlijk recht in de ogen kijk. Niet fysiek hier aanwezig in de studio... maar wel al de hele week in een soort kartonnen cut-out... die eigenlijk groter is dan hemzelf. Joe Stagiair van de show. En misschien heb je het een beetje meegekregen... in de ochtendshow met Mattie en Marike. Maar Joe is die jongen die op de redactie dan eigenlijk altijd... een beetje mee zit te zingen met, met ja, Hollandse hits eigenlijk met het fout uur. En dat klinkt dan eigenlijk niet heel verdienstelijk. En toen was ineens daar het idee moeten we van Joe niet een volkszanger gaan maken. En wat een beetje begon als een gek grapje... is uiteindelijk heel serieus geworden. Want Joe is in de leer gegaan bij de grote volkszangers der aarde. Hij heeft dus nu ook een eigen liedje gemaakt. En dat liedje heeft hij gemaakt met niemand minder dan René Karst. Die heeft de melodie gedaan. Joe heeft zelf de tekst geschreven... En ineens was daar vanochtend de release van Joe Stagiair van de show en Ja, Jij. En nu is Joe ineens na een videoserie op chemisik.nl volkszanger geworden. En zelfs zo dat hij vanmiddag in de middagshow bij Domine zijn eigen liedje mocht primeuren. En uiteraard was hij daar natuurlijk super zenuwachtig over überhaupt de hele dag. Hij vertelde daar een klein beetje over. Luister even mee. Nou, het is echt... Uh, uh, en ik voel me ook zo'n standaard artiest dan opeens. Want... Normaal hoor je die artiest dat zeggen, ja, het is je kindje je die geboren is. Ja, ja, ja, ja. En, en ook opeens hoor ik mezelf op Insta net zeggen... ja, nou, ik krijg zoveel reacties binnen, ik kan er niet meer bij, kan ik er niet over op reageren. En dan denk ik, oh ja, dat is dus echt zo. Ik, ik, ik, je loopt helemaal die, dat straatje in. Ja, het is, het, het is mega spannend, het is mega leuk en, en doodeng, alles tegelijk. Ja, en het eindresultaat, inclusief videoclip, is dan daar. En goed, oh, komt hier meteen ook op de schermen. Jo, stagiair van de show, dit is Ja, Jij. Vorgens vroeg, als net de wekker gaat. Dan voel ik me goed, want daar ben jij. Drukke dag, we liggen nog in. Ja, hij heeft het mega goed gedaan. Joe, jaar van de show. <lacht> en ja, ja, ik moet ook zo lachen, want hij heeft zo'n guitig kopje en hij heeft hier die kartonnen cut-out staan... waar ik dan de hele week ongeveer tegenaan zit te kijken. Angelique zegt, ik vind het zo'n lekker vrolijk liedje. Demi zegt eerlijk, je kan zeggen wat je wil... maar Joe heeft echt uitgepakt met dit nummer. Echt het foute anthem. Ja, ze wilt ook wel vaker horen in het foute uur. Het leuke is, Joe heeft hem dus vanmiddag ook live gedaan bij Domain. En We hadden hier een collega Shirley. Wij zaten natuurlijk met z'n allen een beetje beneden te kijken... naar eh, hoe, eh, hoe Joe dat dan hier ging doen, eh, boven in de studio. En er was gewoon een collega, die moest gewoon een beetje huilen... omdat het zo... Het was gewoon een beetje ontroerd. Omdat Joe... omdat Joe het zo goed had gedaan. Nou, vond ik daarmee weer mega lief. Goed. Racon Gijs aan mijn telefoon. Love you more. Ook Ed Sheeran komt eraan. Eerst is dit de Doha Lipa. I never thought that I would find a way out. I never thought I hear my heart beat so loud. Fell harder than rain. Scared I would take my broken heart to the grave.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 You make me feel. Going down, I know your arms, they are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel. Waar ga, je heen? waar ga je heen om kwart voor één? Over exact 15 minuten de vraag waar ga je heen om kwart voor één? Wellicht onderweg naar de koelkast. hè, omdat het vrijdag is. Je denkt, hé, hey, die die kan niet vroeg genoeg beginnen. Trek maar een PLC open. Ben je onderweg naar een tankstation... omdat je helemaal met een lege tank zit... Of ben je onderweg naar je bureau omdat je morgen nog een laatste tentamen hebt en dat het dan eindelijk echt weekend is? Waar ga jij hem kort verenigen? Ik hoor het graag van je in een gratis berichtje via de Q-Music App. Eh, ook sommige multicolor ga je horen Net en het als Zane een Pillow Talk naar nou, afhalen.stopic. Le tengo miedo al tan lejos, tan lejos de ti. Tus bajo la luna. Preguntan, preguntan por mí. Jaren, ik noemde het woord. Igual is het wel, maar het duurt niet zo lang. En ik weet niet waar ik moet gaan. Als ik hier ben, heb ik geen idee. Lo siento, por tanto.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 On... Zijn en pillow talk. Het geluid. Het geluid. Oh, oh, oh, oh, oh. Ruim elf weken. Elf weken hebben we dit gespeeld. Het geluid. Ik kan eerlijk zeggen dat ik op een gegeven moment echt een beetje het einde zoek. Wel soms dan denk je: oh ja, het zal wel ongeveer in die richting zitten. En dan is het gewoon natuurlijk wachten tot het iemand een keer het goede antwoord geeft. Want even voor duidelijkheid: er wordt echt willekeurig gekozen wie degene mag zijn die het antwoord mag geven op de radio. Um, maar nu tastte iedereen voor mijn gevoel een beetje in het duister. Niemand zat volgens mij op het goede spoor. De hints waren ook vrij lastig, vrij kritisch. Maar vanochtend was daar dan ineens Geert uit Den Boer. Luister even mee, het ging zo. Ik denk dat het een blusteken uh, uit de houder trekken is. De jury heeft meegeluisterd. En laat mij weten, Geert. Ja? Het is goed. Oh nee! Echt? Huh? Nee. Echt? Nee, dat ben ik. Ik kon die ene hint niet plaatsen van kleine café aan de haven, maar de rest wel. Ja, Geert, sorry. Ja. Dit is oh. ook voor ons, het blijft voor zo'n krankzinnig moment. Geert, je wint 51.600 euro. Je hebt het geluid geraden. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Het geluid, de hele video... die check je uiteraard op chimusic.nl En die 51.600 euro wordt gebruikt voor een huis Geert ten Boer. Geert uit Den Boer, moet ik goed zeggen. Zometeen, waar ga je heen om kwart voor één? Love. Polarized eyes, flashing open my eyes. Do a world that's undiscovered. I see you, I see me like a lost memory. to lose it to know what I was looking for. of Summer -music. Waar, ga je heen? waar ga je heen om kwart voor één? Exact kwart voor één, dan reist de vraag waar ga je heen om kwart voor één. Kevin, Goede nacht, Joost, hallo. Ja, waar ga jij heen om kwart voor één, Kevin? Ja, ik ga bijna naar huis. Oké. Okay. Ja. Wat gaat dat in, bijna naar huis? Uh, ik, uh, ik ben buschauffeur, toerencarchauffeur. En ik heb uh, nu mijn dubbeldekker nog bij me. En die moet ik nog even terugbrengen naar de zaak, even schoonmaken. En dan uh, kan ik terug naar huis. Is er gekotst? Uh, nee, nee. Nee, Godzijdank. niet. <laughs> nee, inderdaad. Hoe, hoe vaak wordt er gekost in jouw bus? Hetzelfde. Nooit ja? eigenlijk, ja. Maar, maar wat heb je vanavond voor ritje gereden dan uh, hier toe in je tour in Kharkiv? Ik ben uh, met een uh, groep van een personeelsvereniging naar de musical Aladdin geweest. Dus dat is niet oh. het typische publiek wat heel gauw... Uh, de bus onderkotst. Nou, maar nou ik ken toch personeelsfeesten waar de <laughs> helemaal wild aan toe gaan. Maar hoe, ja. hoe, hoe werkt het dan? Dan blijf je, <coughs> blijf je buiten zitten, Kevin, totdat de musical klaar is. Uh, soms wel. Uh, vandaag ben ik, uh, heb ik de bus weggezet op de parkeerplaats in Scheveningen... en ben ik te voet teruggelopen naar het theater. En heb ik gewoon gevraagd of ik uh, eventueel de voorstelling ook zou mogen zien. Oh, En? Nee. nee Wat? Ik, mocht, ik mocht de zaal niet in. Maar. Waarom niet? Ik, ja, weet ik ook niet. Vorige keer is het me wel gelukt, maar vanavond niet. Hè, dus en, maar, uh, maar, maar van wie mocht je er maar, niet in? Ze, ja, van de, van de manager van het theater. Maar ze hadden wel een alternatief. Uh, ik mocht wel in de bar gaan zitten van het, uh, van het theater. En daar hadden ze een live videoverbinding met, uh, met de zaal. Dus ik heb de voorstelling wel gezien, maar op het televisiescherm. Dan ben je toch niet? Ja, wel. En maar, dus, maar Maar. Nou ja. Maar er was nog genoeg plek. <laughs> dat weet ik dus niet, want ik ben niet binnen in de zaal geweest, nee, maar okay, ik kan me mee. niet voorstellen dat er vierde rangs, drie hoogachter, eigenlijk niet nog ergens een stoelvrij was, maar wow, er hey. werd mij medegedeeld dat ze dat niet deden. Nou, maar wow. ik vind het al lang fijn dat ik ergens nog iets gezien heb, want anders ah. zit je inderdaad maar gewoon te wachten. Jezus, maar sorry, welk theater was dit? Ja, het circus theater in Scheveningen. Ja, circus theater in uh, Scheveningen <lacht> doen eens even normaal. Dat, ja, dat is toch echt totaal de menselijke maat uit het oog verliezen. Ik vind het allemaal super term. Dan mag je dus wel. Dat vind ik dan nog het ergste: dat je wel aan een bar naar je scherm mag zitten kijken. Maar dat, dat niet <lacht> niemand zegt. Ach, uh, Kevin, kom maar lekker binnen en, en, en ga lekker die musical zitten kijken. Was dat dan weer voor onzin? Nee, ja, deze keer niet. De vorige keer had ik uh, denk ik een andere manager. En die zei van, oh, we hebben nog wat kaarten van, van de groep die ik toen vervoerde vrij. En uh, nou, pak er daar maar eentje van. Jongen, je, je levert daar hoeveel man kan er in die touringcar? Nu 90. Nou, en hoeveel had je erin vandaag? 75. Je hebt 75 keer, wat is het? Noem euro, ja, een kaartje, 80 euro, denk ik. 80 euro per kaartje, je levert daar zes ruggen. Douw jij daar die zaal in en dan ja. mag jij niet eens naar binnen. Nou Circus Theater, ik hoop dat je het hoort, shame on you. Shame on ja, you. Maar, maar ik heb wel uh, lekker wat te drinken gehad en, uh, en uh, ik ben verder wel goed verzorgd oh. hoor. Dus ik ben niks tekort gekomen. Dat ja, je bent wel, wel te tekort gekomen, je hebt alle dingen ja. gezien ja wel op een scherm. Ja, dat vind ik genant. kijken. genant, ja Ja, dat vind ik gewoon. gewoon. Ja. Oké okay, Kevin, ik hoop dat je volgende keer meer geluk hebt. Ik, uh, ik hoop het ook, dankjewel. Oké okay, man, tot later. Hoi, hoi. You, tot later. Hoi. Ik morgen natuurlijk een boze mail van het uh, Circus Theater. Nou goed, Marco, goeiedag. Hey, goedendag Marco, waar ga je heen om kwart voor ik uh, ga met de vrachtwagen richting uh, België-Vilvoorde. Ja, uh, jij uh, hebt mij, jij bent, jij zegt ik ben in alle staten, helemaal uh, euforie, hoppakee, tegen het dak. Vertel, wat is er aan de hand? Ja, ik uh, ben zo blij. Ik, uh, ik, ik heb vandaag uh, mijn uh, koopcontract uh, getekend van uh, van nieuw koophuis. Nou, uh, Marco, daar applaudisseren wij voor. Van harte gefeliciteerd. <lacht> dat, ja, dat is fantastisch. Ja, dat is fantastisch dat is zeker fantastisch. Uh, ja, ik heb een mijn meisje de een, uh, een foto van het huis op uh, Pundo gezien en uh, we zagen het huis en we hebben erop gereageerd en uh, we hebben alles in één keer uh, als een malle doorgedrukt en uh, ja, we hebben het voor elkaar. Nou, Marco, dat vind ik uh, werkelijk waar fantastisch. De huizenmarkt is een beetje aan het kantelen, heb je flink moeten overbieden of was het meteen schattig? Als... Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik uh, ben bij het uh, open huis geweest en uh, die man, ah. uh, de eigenaar van het huis uh, ja, dat sprak ons uh, goed aan en, uh, wij kwamen hem ook echt goed aan in het schuitje en hij zei van, ja, sorry, maar wat er ook geboden wordt, ja, wij gunnen jullie. Nou, Marco, dat, dat moet je natuurlijk hebben. Waar, waar, is, het, waar is het huis? In, in Veendaal. Veendaal. En jij woont nu in? E, uh, Veendaal. Oh, je gaat gewoon in, het, in, in de plaats verhuizen, zeg maar. Ja, ja, ja. En, en, en Marco, wanneer krijg je de sleutel? Ik uh, krijg drie maart de sleutel. Och, je hebt echt nog een heel, heel half jaar de tijd om alles in te pakken en voor te bereiden. Dat zeker, dat zeker. Hey, en is het nou zo, Marco, dat nu ook nog een huis van jou verkocht moet worden? Of is het een. Nee, nee, nee. Ik uh, ga van een uh, huurappartement naar een, uh, grote, uh, een hele grote koophuis met een uh, gigantisch grote tuin. Nou, fantastisch. Is het de eerste keer dat je ook gaat samenwonen? Uh, nee, ik, ik woon al samen met huidige vrouw ah, okay. en uh, oh. ja, we gaan nu uh, voor dit samen echt, uh, echt een koophuis aan. God, de jacuzzi in de tuin scheppen zo van... Ja, in... daar ga ik zeker komen, ja. Oh, ja. Zeker komen. En ja, heb je nog andere zeker. dingen wensen waarvan je denkt, ja, dat moet er sowieso in komen. Uh, nou, ik, uh, ja, voor, ik heb helemaal geen wensen, want uh, alles uh, wat ik eigenlijk zou willen hebben is, uh, zit in het huis. Er zit zelfs een uh, grote uh, open haard in. Gewoon, Hoppakee, blokken hout erop en gaan. Zo is dat, zo is dat. Oh, Zeker is met die, die uh, gasprijzen tegenwoordig gewoon lekker een open hart afsteken. Uh, later. Hé <laughs> <Hey> Marco, <laughs> later. Hé, hey, mag je gaan? later. Hey. Mag ik nog heel even de toeter horen, Marco? Ja, jullie altijd een klokken. Dat komt-ie hoor, drie, twee, Don't ever see Start walking. Don't ever see us over, far breathing. Racing to the moonlight, and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. start walking. On the mission and get high up, I know that I'm I'ma die reaching for a lot that I don't really need.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 To the moonlight, and I'm speeding. I made it to the stars, ready to go far and start walking. Q music, Q sounds better with you.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 I'm A shot of the Lies bij Q. Sommige dingen Q nacht beginnen met Gabriel Pont en We Could Be Together. Ook ga je horen Laurence Spencer-Smith. Nou, DJ Back in My Life bij Q. Want you back in my life?